De arrestant Mitch Enriques is overleden door het politiegeweld bij zijn aanhouding. Hij stierf vanwege zuurstofgebrek, blijkt uit sectie op zijn lichaam. De vijf agenten die hem zaterdag in Den Haag hebben aangehouden... zijn buiten functie gesteld en worden beschouwd als verdachte. Enriques werd zaterdag gearresteerd en overleed een dag later. Maandag dook een video op van de aanhouding... waarbij hij door vijf agenten in bedwang werd gehouden. Sinds zijn overlijden is het enkele nachten onrustig geweest in de Schilderswijk. De Griekse regering lijkt de geldschieters alsnog een beetje tegemoet te komen. In een brief die de Financial Times heeft zou staan dat premier Tsipras zich alleen nog verzet tegen verhoging van de btw-tarief en de verhoging van de pensioenleeftijd. Maar die twee zaken waren de laatste tijd juist wel de belangrijke pijnpunten. De eurogroep vergadert later vanmiddag weer over de Griekse schuldencrisis. In Calais leidt de staking van veerbootpersoneel opnieuw tot grote problemen voor vrachtwagenchauffeurs. Ook gisteren ontstonden lange files en kwam de veerdienst stil te liggen. Transport en Logistiek Nederland zegt dat de Franse havenstad vandaag totaal onbereikbaar is. Op verschillende plaatsen zijn opstoppingen ontstaan en zijn wegen afgesloten. De situatie wordt verergerd doordat vluchtelingen in Calais massaal als verstekeling met de trucks proberen mee te liften naar Engeland. Bij gevechten in de Sinaï-woestijn tussen militanten en het Egyptische leger zijn zeker 30 doden gevallen. De gevechten van vandaag begonnen met een bomaanslag op een militaire post. En daarna vielen militanten vijf andere posten aan van het leger en de politie. Sinds de omverwerping van de regering van president Morsi in 2013 zijn bij acties van militanten in de Sinaï-woestijn honderden militairen en politieagenten omgekomen. Het weer zonnig en warm. Het wordt 27 graden op de wallen tot plaatselijk 33 graden landinwaarts. De komende dagen kan de temperatuur zelfs boven de 35 graden komen. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Dat is rewek en Woerden. 8 kilometer na een ongeluk. Bij Woerden is één reis ook dicht. En op de A20 richting Hoek van Holland bij de Afwit-Westlee staat 2 kilometer file. En verder is de N2011, de weg Hoek van Holland-Den Haag in beide richtingen dicht tussen Hoek van Holland en Schravenzande. Dat komt door een ernstig ongeluk. Houd daar dan ook rekening met een omleiding. Tot zover de verkeersinformatie.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 get back I know you say Dan kon je even het verschil horen. Hè? Want je, soms. Dat is het enige nadeel van die, van die, van die streaming. Uh, dingen die je hebt. Uh, zoals Spotify en zo. Daar kom je soms de meest walgelijke remakes tegen. Dan hebben ze het opnieuw opgenomen. Of. Uh, een, een of ander ander beentje. wat helemaal de, het origineel niet is. heeft het dan gedaan. En dan klinkt het. En daar ben ik dus net ook even ingetrapt met, met het nummer 8 again van Steelers Will. En dat kan ik gewoon niet hebben. Dan denk ik, nou dan ga ik gewoon. Even gauw zoeken tot ik de echte, de goede uh, uh, kan vinden. Want, want die walgelijke remakes, daar heb ik echt geen zin in. Die zijn bijna altijd enkele uitzonderingen daar gelaten. Maar de meeste zijn allemaal slechter dan, uh, dan het origineel. Ik had dat bijvoorbeeld ook een tijdje terug met, met, uh, met uh, I See The Rain van The Marmalade. Daar hebben ze ook zo'n zo zo remake van gemaakt. En die is niet tevreden, joh. Echt niet. Als je dat, als je dat gewoon het origineel ernaast hoort, zoals het vroeger was. Zoals die echt, echt is opgenomen, ding. ja. 100 keer beter. Goed. Eh, Angela, je hebt iets leuks klaargezet, hè? want eh, we, we waren even wat laat met cabaret. Maar ja, ja, ja. ah, we krijgen nog even cabaret, hè? Ja, ah, tuurlijk. Ja. Nou, laat maar horen dan. Klokslag 10 uur. We hebben een beller. Yep. Ene van een grapmakers. Ik hoop dat u mij een beetje steunt, want dit is heel serieus werk. En het moet goed gaan, want ik zit nog in mijn proefperiode. Het jaar met een stagiaire. Een ogenblikje mevrouw, ik pak even een pen en papier erbij Want ik zit nog in mijn stageperiode Ja, ik ben een stagiaire bij drie jaar. Nee mevrouw, dat geeft niet hoor, u kunt praten over wat u me wilt Jawel, ik ben een stagiaire, maar dat maakt niet uit hoor Geef niet mevrouw dat het een heel erg zwaar onderwerp is Nee hoor, ik ben wel een stagiaire, maar dat maakt niet uit, zegt u het maar uw man heeft zelfmoord gepleegd. Ja, en wat is het probleem? Mevrouw... Dat is niet goed, dat is niet goed. Dat is, niet goed. Dat is, niet goed. Dat is helemaal niet goed. Ik raak helemaal in paniek nu. Ik weet helemaal niet of ik dit werk wel moet doen. Ik raak geweldig in paniek. Zet, zet hem op de zaalversterking, dan kunt u allemaal meeluisteren. Misschien kunt u mij een beetje helpen. Ik weet helemaal niet of ik dit wel moet doen. Ria, met de stagiaire. Ja, meneer. Hier met Anna van der Waal. Anna van der Waal. Ik maak een moeilijke periode door momenteel. En kunt u ermee omgaan, mevrouw, denkt u? Jawel hoor. Ik probeer ondanks alles het positieve van het leven in te zien. Ik heb het gevoel, mevrouw, dat ik met een ervaren en wijs iemand spreek. Zeg maar jij, hoor. Jij hebt het gevoel... Oh, nee, goed, sorry. Ik, ga het... ik ga helemaal niet voor die het Ik ga het even aan doen. De... Wat, Anna, is het positieve dat je van je verdriet hebt geleerd? Dat je moet genieten van iedere dag. Je moet genieten van iedere dag. Ja, want twee jaar geleden is mijn man overleden. En daar geniet je nog iedere dag van? Ja. Dat gaat niet goed, ik kan dat niet, ik ben er niet, niet zo goed. Oh, wat erg wat dat was. Ik kan dat niet zo goed. Zegt u? Je man is overleden. Ja, twee jaar geleden. Uh, hoe, hoe oud is je man geworden, Anna? Hij is 65 jaar geworden. Sorry, Anna, wat zei je? Mijn man is 65 jaar geworden. Nou, van harte gefeliciteerd. <lacht> van harte wat gefeliciteerd. Dat je alles positief bekijkt, toch? Ja, ik bekijk alles altijd positief. Alles positief. Hoe moeilijk dat ook is. Mm -hmm. En ik sta er helemaal alleen voor. Mm -hmm omdat mijn man dus is overleden. Ja, dat zei je. Is het afscheid gegaan zoals je het graag had gewild? Ja hoor, ik bewaar daar hele goede herinneringen aan. Kijk, dat is altijd fijn. Bij de crematie zijn er wel een paar dingen gegaan op een manier waarvan ik achteraf zeg... dat had anders moeten mm -hmm. gebeuren, maar daar ga ik me nu niet meer naar over zitten maken. Nee, precies hè, maar dat weet je voor de volgende keer. <lacht> oh, en. Dat doe ik helemaal niet goed. Dat doe ik helemaal niet goed. Ik wil die mensen helpen. Maar je kunt wel mensen willen helpen, maar dan moet je het ook nog eens kunnen. Ik weet niet of ik dit wel kan. Ik, ik, ik wil dat wel, maar ik flap er gewoon maar van alles uit. En dan moet je geloven niet doen in een hulpverlening. In een hulpverlening moet je er niet zomaar van alles uitflappen. een hulpverlening moet je eerst goed bedenken wat je eruit wil flappen. En dan moet je wat anders zeggen. Dat is heel belangrijk. Zal ik u wat vertellen? Dit is verschrikkelijk moeilijk werk. Dit is veel moeilijker werk dan deze flauwekul hier die ik gewend ben. Ja, heel ander werk. Dit is zelfs een compleet andere wereld dan deze wereld hier die ik gewend ben. Ja, dit is ook compleet anders denken. Verdriet is niet altijd leuk. Nee. Nee. Verdriet kan ook heel erg zijn. Zo is dat. En ik heb al geen hoge van mezelf. Nee, als uh, hulpverlener heb ik geen hoge van mezelf, maar als artiest heb ik ook geen hoge van mezelf. Nee, als ik mezelf op televisie zie, hè, dan denk ik, nou, dat kan ik ook. at you. Is what you have to do All you have to do is just looking I'm looking at you Alleen met een pianootje. Ja. ja, zo kan het ook. Tuurlijk. Meer heb je eigenlijk niet nodig, hè? Nee. nee. Al, die, al die opsmuk erbij. Nee. Toch? Ja. Allemaal niet nodig. Nee hoor. Ik er alleen maar warm van. Ook. Ja. moet je ook nog maar gaan lopen sjouwen en zo. Ja. ja. Moet er niet in één. doen. Nou, ik zie ook niet met een piano pianosjouwen. Nou, nee. Oh. We gaan eten. Nou, nu al. Ja. Ah, oké. Okay. Het recept van de week. <kijkt> Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina wwwfacebookcom lunch. Zo is dat. Nou, vandaag gaan we maken een witte bonensalade met kaas en tomaat. En dit is een recept voor twee personen en ook geschikt voor vegetariërs. Ja, Jawel. Heerlijk, ik heb hem gisteren gehad. Ja. Ja. ja. Ik heb mijn vingers erbij opgevreten, kijk maar. Uh, Oké, okay, dan is hij dus niet meer vegetarisch, maar uh, okay. dat terzijde. Uh, voor dit recept heeft u nodig: 1 kleine pot witte bonen, een flinke uh, rode ei gesnipperd, 10 tot 15 kerstomaatjes of uh, 1 à 2 flinke vleestomaten in blokjes. En de kerstomaatjes kunt u halveren. Een halve komkommer in blokjes, saladekaas of feta in kleine blokjes, een handje zwarte olijven in kleine ringetjes fijngehakt peterselie, een teenknoflook... fijngehakt, een flinke theelepel mosterd... en drie eetlepels basisdressing... en wat peper voor de, de... naarsmaak. Ja. En de bereiding. Doe de bonen in een vergiet, spoel ze af... en laat ze goed uitlekken. Meng de ui, de tomaatjes, komkommer, vet... en olijven door... En tot slot de uitgelekte witte bonen. Even goed omscheppen. En meng dan in een kommetje de basisdressing... met de knoflook, mosterd en peterselie. En breng dit op smaak met een beetje vers gemalen peper. Doe dit aan, voeg dit aan de salade toe en meng het goed door. Zet dit even weg, liefst een half uurtje in de koelkast... en schep voor het opdienen. Nogmaals door... En deze salade is lekker als gewoon maaltijdsalade. Maar ook bij de barbecue doet die het heel erg goed. En een uh, wijnsuggestie hierbij is een koele, fruitige rosé of een half zoete witte wijn. Nee, hey, die had je er niet bij gisteren. Dat was die? <laughs> nee, gisteren niet aan de wijn. Oh? En uh, uiteraard uh, geldt ze ook voor de witte wijn gekoeld. Want dan zijn ze het lekkerst nu. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Nou, ik weet het, we hebben hem gisteren uitgeprobeerd. Oeh, het was hier lekker. Bij de barbecue, hè? Ja, dat was, uh, hij was uh, goed gelukt. Ja, dat was heel goed gelukt. Ja. ja. Goed, nou, eet smakelijk. En uh, ik zei het al, het, uh, of we zeiden het al, het recept staat straks op uh, Facebook. En u kunt het nog een keertje rustig nalezen als u dat wilt via www. Facebook.com of schuine scharenstreep Zandvoort. Ik zet hem er uh, zo te mee op. Ja, te mee. Ga je hem er te mee opzetten? Ik zet hem er zo te mee op. Oké. Okay. Ja. Nou, daar kan ik nog aan toe. Ja, goed hè? Ja, helemaal goed <laughs> joh. Om nog even bij Herman Vingers te blijven. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, nou, we gaan lekker verder met uh, nog even muziek. En straks om half twee weer update van het regio-nieuws. Jawel. In het kader natuurlijk van de actie Speak Now tegen seksueel geweld. De morgen is in onze uitzending om te komen vertellen over het resultaat. Want de actie is gisteren afgesloten. En morgen horen we dus hoe het allemaal is afgelopen. En of ze de doelen bereikt hebben die ze wilden bereiken. Een prachtige plaat. Speak Now heet hij En opgenomen in de studio van mijn collega eh, Paul Bakker. Geweldig mooi gedaan. Fantastisch gedaan. Zelfs. Ja. Voor Zandvoort en de regio. En hier is dus een update van het regio nieuws met Ansela de Koning. Ja! Jawel. Uh, het Nationaal Hitteplan is gisteren uh, van kracht geworden. Uh, GGD is partner in dit Nationaal Hitteplan en voorziet inwoners en zorgverleners van informatie tips en handelingsperspectieven... en adviseert gemeenten bij onder andere evenementen. Wat kunt u zelf doen om het ongemak tijdens de hitte te beperken? Nou, dat zijn een paar dingetjes. Zorg, dat u ervoor, ervoor, zorg ervoor dat u voldoende drinkt, ook als u geen dorst heeft. U drinkt te weinig als u minder plast dan gewoonlijk of als de urine donkerder wordt. Bedenk ook dat u ongemerkt veel vocht verliest door transpiratie. Matig het gebruik met alcohol, uh, van alcohol. Uh, alcohol is ook tijdens het zwemmen geen aanraden... omdat je heel snel afkoelt. Uh, zorg altijd dat er een flesje water bij de hand is... Uh, zeker als u naar buiten gaat of met de auto op pad gaat... Beperk activiteiten en doe deze zoveel mogelijk in de ochtend of de avond. En pas vooral uw tempo aan. De in Zuid-Europa geldende term manjana is er niet voor niets. En wij vinden dat als, als uh, drukke uh, noord europeanen altijd een beetje raar. Hè? Manjana komt morgen wel. Maar uh, het klimaat laat dat gewoon niet toe. Dat ze alles gehaast doen. Dus het is eigenlijk heel, heel uh, begrijpelijk. En zeker als je er een tijdje gewoond hebt, dan snap je dat ook veel beter. Want als je naar je Nederlandse tempo aanhoudt, dan uh, leef je gewoon niet prettig en dan heb je het ook altijd warm. Goed, tot zover. Uh, drie kunstwerken uit de Naadlatschap van Jan Drommel zijn door zijn weduwe aan de gemeente geschonken. Het zijn portretten van bekende zandvoorters, onder andere Koper, de vroegere dorpsomroeper. Bertus Balledux, een ondernemer, en G. Loogman, een onderwijzer. De schilderijen vertegenwoordigen een verzekerde waarde van 6600 euro. De brandweer wil de bewoners van Bloemenaal meer betrekken bij het bij... en informeren over haar werkwijze en inzet bij branden. En daarom organiseert de gemeente vandaag op, uh, vanavond dus een voorlichtingsavond... Waarop de brandweer informe uh, inwoners informeert over de aanpak van natuurbranden. Ook wil de brandweer uh, inwoners voorlichten over preventieve maatregelen. Uh, als u hierbij aanwezig wil zijn, de locatie is Dorfshuis Bloemendaal vanuit het dorfshuisadres Donkere Laan 20 in Bloemendaal en dat begint om half acht. Met het oog op de EK Zandsculptuur is het ten kantoren van de plaatselijke VVV een zandsculptuur... in de vorm van het oor van Van Gogh onthuld. En daarmee wordt een voorproefje gegeven op het Festival 2015... dat dit jaar in het kader van het 125e sterftejaar van deze schilder staat. In de aanloop naar het festival vrij ze in verschillende etalages... Uh, Zandsculpturen. En ze maken tevens onderdeel uit van het Europese kampioenschap. en de daarbij behorende route. De werken zijn van een hoog niveau en worden vervaardigd. onder toezicht van de Zandacademie en de World Sand Sculpting Academy. De toonaangevende organisatie die wereldwijd actief is. Het is heel verleidelijk om met temperaturen van boven de 30 graden. een duik te nemen in een van de vele natuurwateren. Die onze regio rijk is. Maar pas even op. Ook de gevaarlijke blauwalg vertoef graag in de plassen en meren in de zomer. Zo ook in Spaarwouden waar zwemmen op dit moment zeer wordt afgeraden. En uh, u kunt het zelf vaak een beetje zien aan de kleur van het water. Want die is een beetje blauwgroenig. Dus uh, als de kleur van het water u niet aanstaat. Dan zou ik uh, bij voorbaat al niet gaan zwemmen lijkt me wel een goed criterium eigenlijk. Tot zover. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het behoeft geen betoog. De zon schijnt volop en het blijft droog. De temperatuur wordt van, uh, vandaag overal tropisch en stijgt naar 32 à 33 graden. En er waait een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind. De komende nacht krijgen we een zogenaamde tropennacht... en de temperatuur daalt daarbij niet onder de 21 graden. Morgen schijnt de zon uh, alweer flink en dan loopt de temperatuur heel snel op. Aan zee wordt het tussen de 27 en de 30 graden... en achter de duinen loopt het wederom op tot uh, zo'n 33 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het westen... en gaat de temperatuur geleidelijk weer naar beneden... En aan het eind van de middag is het zo'n 23 graden aan zee en een graad of 27 in het oosten van onze regio. Verder ontwikkelen zich stapelwolken en deze kunnen lokaal uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Tot zover het nieuws en het weer. Terug naar Ruud. En dat was traffic. Gefopt. Oké, dat was traffic. Steve Winwood, Dave Mason, Chris Wood en Jim Capaldi. En dat waren ze, jawel. En dat heet heette. Hold in my shoe. En dat is Dire Straits. Ook wel weer eens lekker om te horen: Brothers in Arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed yourself, friend, as the battle reached high. And Fear ...een van de meest succesvolle albums... ...die Dias ooit maakte in 1982... ...en nummer, dat nummer heette... <coughs> ...Brothers in Arms... ...en zo heette ook het album... ...en daar stond ook Walk of Life op bijvoorbeeld... ...maar ook Money for Nothing... ...en nog veel meer moois. Prachtig album was het. Uh, een van de beste... ...zeg maar, van Dias Straits. Oké, okay, nou uh, eens even kijken naar de klok... ...we hebben nog een kwartiertje te gaan... ...en dan gaan we naar de lunch... ...en uh, de lunch... Oh, ...nee, dan gaan we naar de vinyljaren. En... Uh, maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog even luisteren naar Chicken Shack. Met Stevie Nicks en, ehm. Uh, of was het nou. Nou, weet ik. Of was het nou Christine McVie? Nou, een van de twee. In ieder geval, I'd rather go blind. Something told me it was over. When I saw you and Something deep down in my soul Said cry girl ...van Zandvoort, ook op, tv. Ook op TV. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Nee, ZFM. je wel lef van hem, hoor. Dit is de dijk, een nieuwe single. En niet de lef. Lekker! We waren erbij en we keken er aan. Zagen het gebeuren, lieten het begaan. We waren hard bezig... Te druk, met het bepaken van ons eigen geluk. We menen het te beter, het komt alweer goed. Maar we halen de ballen niet, niet te lekker, niet te moe. We waren mij, we dachten nou En die is niet van ons, dat is er een van hen. Dat lossen ze zelf wel onderling. Zo ook al genoeg aan ons kop En we maken onszelf wijs dat komt alweer goed Maar we hadden de ballen niet Niet de lef, niet de moed We hadden de ballen niet Niet de lef, niet de moed Zo stil. Nou, dit is de laatste voor vandaag. Niels Geuzenbroek. Best part of me. Ja, natuurlijk. Goed, van eh, lunch zit er weer op. We hebben het weer graag voor u gedaan. Het is lekker koel hier en we moeten nog twee uur. Ja. Ik heb de airco maar weer even aangezet. Zo. Ja, nou, het ziet er goed uit. Houden. ja hoor. Ja, ik Af en toe wel. even de airco Niet constant, dan wordt het zo koud. is ook zitten. weer niet goed. Ook weer niet goed. Dan krijg je zo'n klap voor je harses als je ineens dan naar buiten komt. Hè. Als je uit een airco gekoelde ruimte komt en dan eh, kom je buiten, jongen. Nou, dan is het of je tegen een betonmuur aan loopt. Ja, ja de, de bekende man met de hamer, maar ja, dan ze... net even anders. Ja, net even anders. Eh. <laughs> we gaan zo meteen naar de vinyljaren, dames en heren. En een uh, leuk programma. We gaan natuurlijk aandacht besteden aan de nieuwe vinyl 50. Die hebben we al. Die was vandaag vroeg. Het kon het ook wel met de warmte te maken hebben. Dat ze het strand kon of zo. En als, uh, als uh, classic album hebben we Fragile van Yes. Nou, niet echt de makkelijkste muziek. Maar ja, ik vond toch dat het moest in verband met het uh, afgelopen weekend overlijden... van uh, een van de co-founders van deze band. Uh, bassist Chris Squire. Ja, en nou Heel, zeer verdienstelijk ook. Nou, verdienstelijk. een van de beste bassisten die ik ken. Hoor. En een zeer invloedrijk, ook vooral vanwege het geluid wat hij hanteerde. Maar daar hebben we het straks allemaal nog over. Eh, want we gaan nu eerst eventjes een broodje eten. En eh, dan zometeen de vaneeljaren. Tot zo! Tot zo!